10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Er komt toch een rechtszaak over de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg. De patiëntenkoepel van de GGZ heeft dat besloten. Nu de eigen bijdrage is teruggekeerd in het nieuwe regeerakkoord van het kabinet Rutte II, zegt directeur Ter Avest. Ja, Wij zijn erg geschrokken van het regeerakkoord. Omdat daar toch weer de eigen bijdrage alleen in de GGZ wordt ingevoerd. En, nou, wij vinden dat discriminerend omdat hier psychische, mensen met psychische problemen worden gediscrimineerd ten opzichte van mensen met... De koppel spande al eerder een zaak aan tegen de eigen bijdrage die dit jaar werd ingevoerd door Rutte 1, maar die zaak werd aangehouden omdat de eigen bijdrage in het herfstakkoord bleek te zijn geschrapt. Volgens de GGZ is een groot deel van de mensen met ernstige psychische aandoeningen niet in staat de eigen bijdrage te betalen. Deze patiënten staken hun behandeling en kunnen vervolgens een risico vormen voor henzelf en hun omgeving. De transportsector zakt verder in een diepe crisis... zegt branchevereniging Transport en Logistiek Nederland. De organisatie maakt zich ernstige zorgen... over de financiële situatie van bedrijven. Het aantal transportopdrachten van chauffeurs... is sinds half 2009 niet meer zo laag geweest, zegt TLN. Ruim 40 van ondernemers... heeft nu weinig tot veel te weinig werk. TLN denkt dat daar voorlopig geen verbetering in komt. Vooral bedrijven die materialen voor bouwbedrijven vervoeren... hebben het moeilijk. Verzekeraar TVM stopt na de winterspelen in Sochi in 2014... hoogstwaarschijnlijk met de sponsoring van de schaatsport. TVM heeft sinds 2000 een eigen schaatsploeg... en is nu nog geld schieten van toppers als Sven Kramer en Irene Wüst. Bestuursvoorzitter Bos liet eerder al doorschemeren... dat zijn bedrijf overweegt een andere sport te gaan steunen. Het wielrennen was tot voor kort een serieuze optie... maar zolang niet 100% zeker is dat het wielrennen weer schoon is... zal TVM zijn vingers er volgens Bos niet aan branden. In Dierenpark Amersfoort is afgelopen nacht een olifantje geboren. De bevalling was live te volgen op internet. Het is niet de eerste keer dat Dierenpark Amersfoort het publiek via internet laat meekijken bij een bevalling. Vorig jaar gebeurde dat bij de geboorte van een neushoorn. Het olifantje stond tien minuten na de geboorte al overeind. Het geslacht weten de verzorgers nog niet. We hebben helaas nog niet echt duidelijk kunnen zien of het mannetje of vrouwtje is. Een uh, vrouwtje zal heel mooi zijn. He. Dat, dat blijft hier in de groep en dat uh, bouwt mee aan onze olifantkudde-dynastie. Uh, ja, en een mannetje, ja, dat is ook heel mooi hoor. Het olifantje heeft nog niet geplast. En pas als dat gebeurt kunnen de verzorgers zien of het een mannetje of een vrouwtje is. Het publiek mag het olifantje nog niet bezoeken. Dan het weer nog, vooral in het oosten, eerst nog wat zon. Maar al snel raakt het bewolkt. Van het westen uit gaat het regenen en in de middag regent het overal. Temperatuur 10 graden, morgen weinig verandering. ABB-verkeersinformatie. Er staat in totaal nog 50 kilometer file. De meeste files staan nog in de Randstad. De A12 van Den Haag naar Utrecht is dicht bij de Meren. Dat komt door een ongeluk. Er staat inmiddels 11 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht kan beter omrijden via Amsterdam. Verkeer vanuit Rotterdam naar Utrecht kan beter via Gorchem rijden. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag... staat voor Afrit Bergman een Rode Reis 2 kilometer na aanrijding. De rechte rijstrook is dicht...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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. Rutte 2 neemt de inlichting- en veiligheidsdienst belangrijke taak af. Brabant razend enthousiast over lichtgevende wegbeleiding. Bussum is de enige gemeente die tieneropvang biedt aan kinderen waarvan de ouders fulltime werken. Nou, ik mag ook gewoon nou, alleen thuis zitten, maar zolang ik het leuk vind, zo, hebben zij zoiets van we kunnen het betalen en jij vindt het leuk. Dus. En het ochtendumeur van Henk Spaan, het is 5 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst mag niet meer zelfstandig inlichtingen inwinnen in het buitenland. De AIVD uh, moet voor de informatieverwerving in het buitenland overstappen op samenwerking met buitenlandse diensten. Al dus het regeerakkoord. Fixe bezuiniging met nogal ernstige gevolgen. Oudhoofd van de AIVD, Siebrand van Hulst, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Onder uw leiding is die toenmalige uh, BVD in 2002 juist AIVD geworden en kreeg de dienst juist die inlichtingentaak erbij. Hè? Dat klopt. Ja, wat zijn de gevolgen van het schrappen van dat zelfstandig inlichtingen? winnen in het buitenland door de IVD uh, voor onze veiligheid. Dat uh, betekent dat een belangrijke bron van informatie... voor de nationale veiligheid en voor de internationale veiligheid... Uh, niet meer beschikbaar is. Nee. Uh, de idee, zoals dat in het regeerakkoord wordt gesuggereerd... dat samenwerking met buitenlandse diensten wel kan blijven... zonder dat je zelf de beschikking hebt over een buitenlandse dienst... of een buitenlandse inlichtingencapaciteit. Um, die vind ik naïef, die zal in de praktijk niet werken. Waarom niet? Omdat uh, in de wereld van inlichting en veiligheidsdiensten het nu eenmaal zo is... dat je informatie uitwisselt niet op basis van verdragen of op basis van wetgeving... zoals dat bij de politie en het openbaar ministerie wel kan gebeuren, bijvoorbeeld in het Europees Verband. Maar dat doe je eigenlijk op basis van uh, elkaar vertrouwen mm -hmm. uh, en een gemeenschappelijk belang hebben... En de zekerheid dat uh, je ook informatie terugkrijgt. Dat je ook hulp krijgt van de diensten waaraan je zelf hulp wil verlenen. Het werkt namelijk dus het zo. Is... Voor wat hoort wat. En wij hebben eigenlijk niks meer te bieden. Absoluut. Als wij niks meer te bieden hebben... dan zullen uh, grote diensten, kleine diensten uh, ons links laten liggen. Maar bovendien zul je ook niet meer geaccepteerd worden... in de laat ik zeggen, internationale platforms die met elkaar uh, uh, ook bespreken, uh, updates maken uh, en informatie uitwisselen. Dus je wordt uit de internationale platforms geknikkerd. Je wordt uit de internationale relaties gehaald. Uh, je hebt zelf niks meer te bieden en je komt dus droog te staan. Kortom, die samenwerking waar dan uh, van wordt gesproken in dat regeerakkoord... dat is een wassenneus. Uh, ja, ik vind het naïef te veronderstellen dat die samenwerking er zou blijven. Uh, ondanks het feit dat je zelf geen inlichtingencapaciteit meer hebt. Nee. Goed, wil ik toch even naar mijn eerste vraag terug... namelijk naar uh, het veiligheidsaspect... datgene waar het allemaal om te doen is, zou je kunnen zeggen natuurlijk. Wat zijn de veiligheidsrisico's die worden genomen dan met deze bezuiniging? Hoe ernstig is onze veiligheid in het geding? Uh, nou ja, je kunt in ieder geval aan een aantal belangrijke uh, dossiers denken... zoals dat dan heet die uh, niet meer gevoed kunnen worden door die internationale samenwerking. Ja, geef eens een uh, voorbeeld van wat kan er dan misgaan nu... als we die, uh, uh, uh, nou ja, die inlichtingen niet meer zelf mogen winnen en ook niet meer krijgen. Uh, uh, een voorbeeld zou zijn dat Nederland zich verplicht heeft... om uh, mee te werken aan het voorkomen en het verder ontwikkelen van massavernietigingswapens. Ja. Uh, ten behoeve daarvan gaat het erom dat je zicht houdt met elkaar op de ontwikkeling in landen... Uh, waar die massavernietigingswapens aanwezig zijn... en waar ze ontwikkeld worden... en waar verdere uh, uh, handel eventueel in plaats kan vinden. Die samenwerking is van belang, is onmiddellijk van belang... om bijvoorbeeld het Nederlandse bedrijfsleven te kunnen waarschuwen... Uh, op het moment dat zij ongewild... Uh, en dus zonder dat ze dat zelf bewust voor gekozen hebben betrokken kunnen worden bij het leveren van producten... die voor die massavernietigingswapens gebruikt worden. Ja. Dat wordt natuurlijk via allerlei sluipwegen georganiseerd... door die betrokken landen of die betrokken uh, fabrieken. Uh, en als je daar niet goede intellingen over hebt... dan betekent dat het Nederlandse bedrijfsleven of een bedrijf ongewild dat doet. En dat zou een grote reputatieschade zijn voor Nederland. Uh, we hebben wat dat betreft natuurlijk al de reputatieschade... dat. Dr. Kaan in de tijd in Nederland heeft gestudeerd en in Nederland de spullen ja. heeft meegenomen. Ja, de man die die, uh, die chemische wapens ook hè. Zeker. Dus dat is een, een directe relatie. Maar laat ik er eentje noemen die de laatste jaren natuurlijk ook uh, steeds uh, van belang is geweest: uh, financiering van internationaal terrorisme uit uh, het Midden-Oosten, uit uh, soms staatelijke actoren, maar soms ook uh, families of anderszins. Uh, die financiering is steeds uitdrukkelijker gebleken een belangrijk element te zijn... in de bestrijding van radicaal gewelddadig islam en terrorisme. Als je daar niet zelf in kan participeren... daar zelf geen gemeenschappelijke operaties met buitenlandse diensten in kan doen... om mm -hmm. droog te staan van informatie... Ja. en dat betekent dat uh, ontwikkelingen in Nederland... die met die financiering uh, mogelijk zijn, dat we die misschien te laat of in ieder geval later, zullen kunnen, uh, kunnen zien. Ja. Kun je ook zeggen dat we nou ja, wat dat betreft weinig leren van het verleden blijkbaar... Uh, en dan denk ik even oh. aan 1994... de toenmalige inlichtingendienst Buitenland werd opgeheven. Uh, dat is aan de vooravond van de aanval op Srebrenica. In 1995 beschikten namelijk twee NAVO-bondgenoten... over glasheldere inlichtingen... over een op handen zijnde Servische aanval op die enclave... Maar die inlichtingen kregen wij niet, want ja, we hadden die inlichtingendienst niet meer. Dat zijn nogal flinke en vervelende gevolgen, om het maar mild uit te ja. drukken. Ja, kijk, het is toch wonderlijk dat in 1994 de inlichtingendienst werd opgeheven. Men eigenlijk kort daarna uh, moest vaststellen dat dat een onverstandig besluit is geweest. Ja. Uh, dus in de nieuwe wet op de inlichtingendienst die dienst opnieuw heeft geïntroduceerd. Heel verstandig tezamen met de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Dat is één dienst geworden in plaats van twee diensten. Ikzelf ben daar een belangrijke voorstander voor, omdat Nederland te klein is om twee zelfstandige ja. diensten te hebben, zoals, zoals Frankrijk en Duitsland en Amerika en dat natuurlijk wel hebben. Ja, Sterker nog, u heeft dat toen opgetuigd hè, eigenlijk ja. in Nederland. Ja, gaat u verder? Dat klopt. Uh, en het is dus inderdaad een, een kort geheugen van, uh, van de politiek als men uh, nu opnieuw, nadat het in 2002 stap voor stap is kunnen worden opgebouwd... opnieuw wordt uh, uh, stopgezet. Ja. Ik denk ook even aan het begin van de oorlog in Irak. 2003 moest Politiek Den Haag achteraf het belang van een goede eigen inlichtingendienst... En een noodgedwongen erkennen, nadat was gebleken dat de politieke steun voor die oorlog... was gebaseerd op nou ja, verkeerde informatie van de Amerikanen. Klopt. Geeft het de ook nog aan, hè? Ook bij commissie... een gebrek aan uh, inlichtingen, ja. Zeker. De commissie David. Davids heeft dat uitvoerig onderzocht. Mm -hmm. Heeft de nodige kritische kanttekening gemaakt. En heeft in de aanbevelingen daarvan nog een keer uitdrukkelijk geconcludeerd... dat het hebben van eigen inlichtingencapaciteit voor een land als Nederland... Uh, noodzakelijk is om tenminste ook vanuit een professionele invalshoek... de informatie van andere diensten te kunnen beoordelen. Nog los van het feit of je het zelf allemaal zou kunnen... dat kan een land als Nederland natuurlijk nooit in dezelfde mate als die andere landen. Maar je speelt wel mee in de internationale fora... om het te kunnen beoordelen... om daar ook een eigen standige uh, visie naast te leggen. Ja. Wij hebben uiteraard aan de AIVD zelf gevraagd... of ze in deze uitzending wilde reageren... bij monden van het huidige hoofd uh, Rob Bertollé. Zij adviseerde u te benaderen, een voormalig nou, hoofd. Um, hoe ja. hard komt deze maatregel aan bij de AIVD zelf? Ja, dat kan ik niet helemaal beoordelen. Ja, dat maar ik we in... het club wel... Ik ken de club wel, uh, maar het is in deze wereld natuurlijk ook een beetje zo... Uh, verlaat je uh, het pand, verlaat je de dienst... dan leef je je bewijs van entree in en dan is het over. Mm. Maar ik weet heel goed hoe uh, die internationale wereld in elkaar heeft, zit en heeft gezeten. Um, en uh, ik realiseer me ook heel goed dat als we het nu zouden afbouwen... Uh, dat je daarmee uh, ervaring afbouwt, dat je daarmee... Uh, respect gaat afbouwen uh, en dat het weer jaren gaat kosten... om dat weer stap voor stap op te bouwen. Ja, die want het is niet inlichtingen... zo dat je uh, bij een volgend kabinet zegt... Van, weet je wat we doen, die, uh, we doen dat weer wel, die inlichtingen inwinnen zelf door de dienst... Uh, en dan kun je een week later kun je weer lekker aan de slag. Zo werkt het niet. Dat is niet het geval. Ik ben al ik ben begonnen te zeggen... Het uitwisselen van informatie gebeurt ja. niet op basis van wetgeving of verdragen. Maar ja. gebeurt altijd op basis van gemeenschappelijke belangen. En respect voor elkaars professionaliteit en, en betrouwbaarheid. Ja. En dat moet je verdienen. En dat verdien je niet door in 2002 op de deur te kloppen. En voorzichtig weer mee te kunnen gaan doen en je plaats te verwerven. In 2012 dat weer te moeten afbouwen. En misschien een paar jaar later opnieuw je gezicht proberen in te brengen. Ja. Dus dat is minimaal onverstandig. Ja, Even los van dit verhaal, wat doet het met u persoonlijk? Want u heeft hier tien jaar met hart en ziel aan gewerkt... om dit allemaal op te bouwen. En dat wordt nu even met één streep weggehaald. Ja, daar moet je ook niet te emotioneel onder zijn. Nou, waarom niet? Het is nogal wat. Het is zeker wat, maar in de hele discussies... over wat er binnen de overheid gebeurt... en ook in de zorg en het onderwijs... moet je op een gegeven moment ook kunnen accepteren dat uh, ook in de dienst... waar je zelf zo uh, bij betrokken bent geweest... Uh, bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. En ik zou ook niks hebben tegen het nog eens een keer kritisch kijken... of de dienst uh, niet een, een stuk van zijn budget zou kunnen inleveren. Ik, ik, ik, ik, ik, nou, zeg, ik maar kan, kan me haast niet manier. voorstellen. Ja. Maar in ieder nou, geval is het zo als ik het niet. even mag samenvatten... we doen internationaal niet meer mee met alle gevolgen van dien. Bovendien neemt het kabinet Rutte twee ook gevaarlijke uh, veiligheidsrisico's... en de AIVD wordt een tweede rangs dienst. En Nederland uh, kan niet zijn internationale verplichting... om de, rechts, de internationale rechtshoorden uh, mee te helpen uh, verdedigen, nakomen. Dank u wel. Siebrand van Hulst, baas van de AIVD tussen 1997 en 2007. In 1 op de tien gezinnen werken beide ouders fulltime. Op dit moment... Uh, werk ik zo'n 50 uur per week gemiddeld? Je kunt je heel erg afgewezen voelen door ouders die niet beschikbaar zijn. Bijna 90% van wat wij binnenkrijgen aan nieuwe kindjes. Uh, is drie tot vier maanden. Deze week in Cairo, Goedemorgen in Nederland. Carrièrekinderen. Voor 6 euro per uur kunnen ouders in de gemeente Bussum. hun tiener na school laten opvangen. En Bussum is daarmee de enige gemeente in Nederland. die tieners na school opvangt. Maar helaas, die opvang wordt niet vergoed door de overheid. Luistert u naar deel 4 van de serie Carrièrekinderen. Eh. Uh, Hebben heb je zin om mee te tekenen? Ja? Top. Ja, ja, goos? ja je goed. Ja, leuk! Ja, zo hoort het eigenlijk, hè? De enige gemeente in Nederland waar tieners opgevangen kunnen worden is in Bussum. Daar loopt al tien jaar het tienerproject Teens. Het zijn ongeveer 190 per dag. Behoorlijk wat, dus. Ja, ja, het is volle bak. Als, je het, als ik het aan anderen vertel, dan kunnen ze dat bijna niet geloven. Dat is zoveel op een dag komen. En hoeveel medewerkers zijn er dan? Om... We, we hebben een team van negen. En dat is verspreid over de week wie we werkt. Dus maar... bij wijze van spreken negen uh, medewerkers op negentig pubers. Ja, ja. ja, ja en dat, dat, gaat, dat gaat ook goed? Dat altijd. gaat eigenlijk altijd goed. Ja, je hebt ja, het gaat. natuurlijk over pubers. Toch een moeilijke leeftijdsgroep. Ja, maar het is toch, uh, uh, dat zeggen ze. Maar dat is ook hoe je ermee omgaat. En ik denk dat we daar uh, hier als tienercentrum uh, een manier hebben gevonden... om daar. Uh, ja, om mee om te gaan. Hoe is die manier dan? Uh, ik denk dat je uh, bepaalde interesse, de interesse in, in hun, hun wereld moet tonen. Uh, ze ook grenzen moet geven. Uh, ze ook zelf grenzen laten stellen. Dus uh, zelf heel veel de verantwoordelijkheid geven over wat ze doen. Uh, hoe ze uh, met elkaar omgaan, hoe ze met elkaar willen omgaan. Uh, en en ook, vooral ook dingen doen die ze leuk vinden, die ze aanspreken. Uh, dus activiteiten organiseren die ook passen bij hun leefwereld eigenlijk. Dat is eigenlijk denk ik het de belangrijkste. En concreet, hoe vangen jullie de pubels op? Wat kunnen ze hier allemaal doen? Nou, het, is, het is heel divers. Ze kunnen van koken tot aan uh, creatief zijn in het atelier. Van sporten tot aan uh, kletsen met elkaar. Uh, ze kunnen uh, op internet, ze kunnen uh, speelkomtjes doen. We doen bordspellen, eigenlijk alles waar ze zin hebben en wat ze leuk vinden, dat proberen we te doen. We, we, we proberen ook soms op pad te gaan uh, door de week nog, als het mogelijk is. Uh, naar theatervoorstellingen of uh, eigenlijk van, van alles. Uh, uh, maar het belangrijkste denk ik gewoon lekker het contact maken en met elkaar bezig zijn. De 15-jarige Anne Veen komt al vijf jaar elke dag bij het tienercentrum. Ja, je kan gewoon gezellig kletsen en ja, je kan gewoon doen wat je zelf wil. En je zit niet alleen thuis. Want anders zou je wel alleen thuis zitten. Ja. En nou, daar heb ik niet zoveel zin in, want mijn vader werkt soms thuis. En dan moet ik eigenlijk de hele middag stil zijn, omdat hij moet werken. En je moeder? Nee, die werkt ook tot half zes, is ze pas thuis. Waarom willen jouw ouders graag dat je hier naartoe gaat? Nou, ik mag ook gewoon nou, alleen thuis zitten, maar zolang ik het leuk vind, zo, dan hebben zij zoiets van, we kunnen het betalen en jij vindt het leuk, dus... Als zij zoveel hoeven werken, voel je je dan niet regelmatig alleen? Nee, niet echt. Want ik zit hier en ik train ook vijf keer per week met zwemmen, dus... Ontwikkelingspsychologe Maria Holscher uit Amersfoort zegt dat sommige tieners wel gebaat zouden zijn bij tieneropvang. En anderen niet. En je kind uh, vindt het heerlijk dat er wat minder controle is. Uh, en die vaart daar wel bij. Uh, maar er zijn ook, uh, zo in, in de adolescentieleeftijd, is het wel belangrijk dat er een goede balans is tussen afstand en, uh, en controle. Yeah, dat ze zelf een beetje hun grenzen mogen leren kennen. Maar kinderen die de naring hebben om uh, wat op het randje te gaan balanceren, daar moet goed toezicht zijn. Wat kan dat dan voor gedrag oproepen? Aan de verkeerde kant van het randje gaan lopen. In een verkeerde vriendengroep terechtkomen. De, groepen, de groep is dan, wordt dan steeds belangrijker. Ik geloof dat 86% van de, van de pubers uh, opgeeft als een opgave van hun huiswerk niet snappen. Als er niet iemand aanwezig is om om hulp te vragen. Nou, als je dat niet kunt veroorloven omdat je uh, cognitief niet zo sterk bent bijvoorbeeld. Uh, dan is het handig als er dan iemand is uh, die je daarbij die je daarin kan sturen. Ik kan zeggen, we kijken er samen naar. Hoe belangrijk is het nu dat er echt tieneropvang is? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is, echt belangrijk is omdat de leeftijd... Uh, uh, zeg maar, eigenlijk gaat naast gastopvang op de twaalf. En daarna uh, mogen ze, blijven ze thuis. Uh, ze worden ook dan wel sleutelkinderen genoemd, omdat allebei de ouders werken en uh, uh, er is niemand. Er is dan toch nog de bepaalde controle uh, die, ja, die ze nodig hebben, denk ik. Uh, en die ouders ook heel fijn vinden, omdat ze werken. Nu, is het enige uh, tienercentrum uh, in Nederland ja. staat in Bussum, ja. wat natuurlijk uh, wel bekend staat als welvarender. Ja. Ja. Uh, is dat een van de redenen waarom jullie het wel redden? zou het kunnen zijn. Het is aan de ouders om te kijken of het mogelijk is of niet. Dus daarin komt ook wel weer naar voor dat financiële redenen. Ik denk dat dat absoluut mee te maken kan hebben. Daarnaast worden we ook gesubsidieerd door de gemeente. Nu betaalt de overheid mee aan kinderopvang tot een kind 12 is. Begrijp je dat? Ik spreek natuurlijk vanuit het tienercentrum. En ik zie hoeveel baat de tieners hier bij het tienercentrum hebben. Dus ik zou mijn voorkeurs zouden hebben om, om, het, om het te verhogen, de leeftijd. Naar? Nou, in ieder geval tot 14. Wat zou dat voor uh, winst voor de overheid kunnen opleveren? Het omhoog, uh, zeg maar het opschroeven van de leeftijd van 12 naar 14. Nee, wellicht uh, meer, meer sociale controle, uh, minder problemen met justitie. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want er zijn ook uh, best wel wat jongeren die zijn zoekende. En jij bent nu 15, hè? Ja. Dus dat betekent dat je nog maar een jaar hier kunt blijven en dan houdt het op. Ja. Wat vind je daarvan? Nou, ik vind het wel jammer, maar het is niet anders. Ja, nou, wat ga je dan doen? Nou, alleen thuis zitten... Kinderen van twee fulltime werkende ouders doen het vaak slechter op school. Morgen in de serie Carrière Kinderen. Als het echt om fulltime banen gaat, vind je over het algemeen een negatief effect op de schoolprestaties van de kinderen. Een reportage was dat van Renate Keurfs. Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar de KRO. Goedemorgen Nederland. Straks, Brabant heeft een primeur het eerste stukje Slimme Snelweg. Eerst nu het ochtentumeur van Henk Spaan. Er zaten jagers uit Nederland in het restaurant in de Solonje. Een streek vol wild bezuiden Parijs. Ze droegen groene jacks, zware broeken met twaalf zakken... erglaarzen en ze spraken veel te luid. Dat hebben Nederlanders en Amerikanen gemeen. In het buitenland schreeuwen ze nogal... Ik herinner me dat ik als jongetje van elf in Engeland logeerde. We gingen zwemmen in een riviertje. In het gras zaten tientallen Engelse gezinnen met kinderen. Het was doodstil. Het enige dat je hoorde was het klateren van water. Schreeuwend renden mijn broertje en ik de rivier in. Mijn Engelse tante kwam naar de oever en deed haar vinger op de lippen. Die dag zouden mijn broertje en ik alleen nog maar fluisteren. De Nederlandse jagers keken op het menu. Poirot à la vinaigrette, schreeuwde er een. Getver, peer als voorgerecht, schreeuwde een ander. Het zijn van die momenten dat ik mijn bemoeizucht nauwelijks in toom kan houden. Poirot is prij, meneer. Het is een klassiek Frans voorgerecht, wilde ik roepen. Ik hield mijn mond. De mannen hadden geld. Hun onderwijs was achtergebleven. Dat is Nederland. We spreken geen Frans meer. Zou Diederik Samsom weten dat zorgverzekering... in het Frans l'assurance maladie is? Je hoort hem al schutteren in Brussel. Samsom spreekt niet eens Nederlands. Ik zag hem, het testosteronborstje weer lachwekkend ver vooruitgestoken... naast Mark Rutte staan. Wij beseffen ons ter degen de rest hoorde ik niet meer. Wij beseffen ons. Hoe kunnen wij iemand serieus nemen die zulke taalfouten maakt? Morgen het ochtendmuur van Siska Dresselhuis. Dat wilden we u niet onthouden. Een stukje Bad Bad Leroy Brown van Jim Grouchy. Het is drie minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Lichtgevende wegbeleiding. Kristallen in het wegdek die oplichten als het asfalt glad is. En een aparte rijstrook voor elektrische auto's... die tijdens het rijden worden opgeladen. Dat zijn drie elementen uit een opzienbarend plan voor een slimme snelweg. Een prijswinnend idee van ontwerper en kunstenaar Daan Rozengaarde. Het eerste stukje Slimme Snelweg wordt komend jaar aangelegd in Brabant. Goedemorgen, meneer Roosgaarde. Goedemiddag. Van, ja. Ja, vanuit Beijing, daarom zegt u goedemiddag. Um, gefeliciteerd. Dank je. Wat, ja. wat is het idee precies? Het idee is om uh, innovatie en ervaring aan elkaar te koppelen. Het idee is om de kennis die we in Nederland hebben toe te passen... op dingen waar we dagelijks uh, op, uh, op ons op begeven, namelijk wegen... En uh, dus mijn studio, Studio Rozegaarde, heeft eigenlijk samen met uh, Heijmans Infrastructuur... een team-up gemaakt om de komende drie jaar die dingen te bedenken en te bouwen. Ja, maar waarom bent u nou in, in Beijing? <laughs> We hebben een tentoonstelling hier in het Science Museum met onze intimacy. We doen een serie van projecten als ontwerpers... En dat zijn jurken die in transparantie veranderen als je er meer intiemer mee wordt. Yeah. moeten we het misschien een andere keer over hebben. Het meest recente project is inderdaad de Smart Highway... waarin we eigenlijk een soort uh, Route 66 van Europa willen maken. Dus interactieve en duurzame snelwegen. Mm -hmm. Ja, laten we het dan even over dat zoiets secties als wegbeleiding hebben. Uh, die laat overdag Precies. op hè? En, en die geeft in dan in het donker licht. Nou, dat begrijp ik nog wel. Maar werkt dat, gaat dat ook werken in de donkere dagen rond kerst... als het nou ja, nauwelijks licht wordt overdag? Nou, ik denk wat, wat heel belangrijk was van de Smart Highway... is dat uh, we eigenlijk begonnen na te denken over... wat voor ideeën zijn er allemaal? En hoe kunnen we eigenlijk dat landschap van Nederland een update geven... We leven in Nederland onder zeelevel, dus alles om ons heen is al kunstmatig. Ja. Um, en met name wegen zijn, zijn vrij uh, co conservatief tot nu toe. En inderdaad, een van die aspecten die we hebben doorontwikkeld is. Nou, je kent het wel, de glow in the dark Dat mm -hmm. Wat je vroeger als kind had. En dat zijn we nu aan het doorontwikkelen, zodat dus het inderdaad echt overdag dag en s'avonds licht heeft. Ja. Zodat je dus ook dingen zoals lantaarnpalen uh, en allerlei hardware um, hopelijk uh, tot kan reduceren. Ja. En het is nu al een actueel thema, uh, aangezien zien. Veel provincies een, een, een verlichting s'nachts uitzetten om uh, energie te besparen en geld. Um, dus ik geloof echt dat we niet minder moeten doen, maar meer moeten doen. Ja. En dan hoort innovatie en, en, en creatief denken hoort daarbij. Dat snap ik. En, en hoe kan je elektrisch rijden en opladen tegelijk? Ik ben vooral geïnteresseerd in dat de praktische is een hele kant houden. Oh ja, oké. Okay. Ik, ik zal dat even, even lekker, lekker banaal praktisch houden. Ja. Uh, het mooie is eigenlijk dat, dat heel veel technieken er al zijn, zoals uh, inductieladen. Dus eigenlijk lusten in het wegdek, als je met je elektri elektrische auto eroverheen uh, rijdt, laat die zich op. Het bestaat al als stilstaan, op techniek die al beschikbaar is. En wij hebben eigenlijk besloten om er een soort priority lane van te maken. Om een bestaande spitsstrook aan te gaan passen, dat terwijl je rijdt de auto wordt opgeladen. Ook om gewoon aan te geven dat het niet alleen maar over techniek gaat, maar ook over ideologie. We willen gewoon een nieuwe, duurzame samenleving creëren. En nou, dan moeten we dit soort uitvindingen ook gaan toepassen in dat Nederlands land en weg van een soort ja maar cultuur. Oké. Okay. We gaan het hierbij laten, meneer Rozegaarden, want de tijd is op. Um, ik wens u nog een heel, heel prettig... Laat, ja. ja, jammer, hè. Je kunt er uren over doorpraten... Heel over de uh, lichtgevende wegbeleiding. Uh, bedankt en uh, veel plezier nog vanuit uh, Beijing, of in Beijing, moet ik zeggen. Wij zijn aan het einde gekomen van deze uh, Goedemorgen Nederland. Zometeen, na de hoofdpunten van het nieuws, de collega's van lijn 1. Uh, en dat zal dan zijn Jeroen Wielaert, denk ik. Of naar Ida. Nee, kan... nee, het is naar Ida. Nee, hoor. <laughs> ja, Geen Jeroen Wielarts en geen Sven, uh, Carol. Oh, nee, jij precies. zit daar en ik zit hier. Goeden Alles morgen. is anders vandaag. Precies. En weet je dat onze buurlanden vandaag vrij hebben... maar wij moeten werken, want het is vandaag allerheiligen. Ja, en daarom sta ik hier met mijn collega's van lijn 1... bij het prachtige Brabantse land, naast een in het prachtige Brabantse land. Brabantse land naast een zeer bijzondere kapel. En uh, de heilige Sint Anna die wordt hier vereerd. En dan gaan we straks vertellen wie dat is. Maar Karel Johan, heb jij een favoriete heilige? Uh, nee, ja, Johan Cruijff. Hé, <laughs> hey, dat is een goede vraag. Ik vraag me af of, Johan, of de katholieke kerker ervoor kan zorgen... dat Johan Cruijff een heilige wordt. Volgens mij moet dat lukken. Nee. Dat gaan we straks horen of dat kan lukken... na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Er komt toch een rechtszaak tegen de eigen bijdrage... in de geestelijke gezondheidszorg. De patiëntenkoepel zet die rechtszaak door. Nu die eigen bijdrage weer is opgedoken in het regeerakkoord van Rutte II. Volgens de koepel zullen patiënten hun behandeling staken... als ze hun eigen bijdrage moeten betalen. De transportsector zakt verder in een diepe crisis... zegt brandsvereniging Transport en Logistiek Nederland. De organisatie maakt zich ernstige zorgen... over de financiële situatie van bedrijven. Het aantal transportopdrachten van chauffeurs... is sinds half 2009 niet meer zo laag geweest... TLN. De publieke omroep gaat als gevolg van de nieuwe bezuinigingen heel veel minder programma's maken, zegt voorzitter Henk Hagehoort van de Nederlandse publieke omroep. De omroep is bezig om een bezuiniging van 200 miljoen te verwerken. Volgens het regeerakkoord komt daar nog eens 100 miljoen euro bovenop. En Shell heeft in het derde kwartaal 15 minder winst gemaakt... dan een jaar eerder. De winst nam af van 7,3 miljard dollar naar 6,1 miljard. Daling wordt vooral veroorzaakt door lagere olie- en gasprijzen... en lagere winsten bij de chemische tak van Shell. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan verkeersinformatie. Er, er zijn nog negen files. De langste file staat op de A12, de richting Utrecht... tussen Nieuwebrug en de Meren, 12 kilometer. Dat komt er aan ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A20 bij Rotterdam, richting Hoek van Holland voor Maasluis, 2 kilometer. Daar staat een auto stil, de rechte rijstrook is dicht. En op de A27 van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum, 5 kilometer. Dit is Radio 1. NTR, lijn 1. Hier is Naida Orange. Het is vandaag Allerheiligen, de christelijke feestdag... ter nagedachtenis van alle christelijke heiligen en martelaren. Ja, en onze buurlanden die hebben vrij vandaag. Want 1 november zetten zij de heiligen in het zonnetje. Wij moeten gewoon werken, maar bij lijn 1 dachten we... wij doen wel mee aan de heilige verering. Want als moslimaal ontdekte ik een paar jaar geleden... dat de christelijke heiligen zeer, zeer behulpzaam zijn. Zo ben ik zelf een groot verbruiker van de heilige Antonius. En toen ik een bloedend hart had na een mislukte liefde bracht benen de man aan wie ik dat bloedend hart te danken had... mij mee naar de heilige Anna. En ik sta nu voor de Sint-Anna-kapel... die toebehoort aan de heilige Anna hier in Molenschot. Dichter bij het centrum der heiligen kun je bijna niet zijn in Nederland. Beste luisteraar, ik ben vooral ook benieuwd wie uw favoriete heilige is. En waarom is hij of zij favoriet? En moet je trouwens per se christen zijn... om aanspraak te kunnen maken op de gunsten van een heilige... Of is er ook hoop voor een niet-christen als ik? Bel naar 0800-1121 of mail naar lijn1-apenstaartje-ntr.nl Twitter kan ook naar hashtag lijn1. Nee, nee, nee, Of het verdween, of het is liggen, vond het niet meer terug. En dan doe ik maar dan, wat ik in die oren soms ineens ben verloren. Hoe danom daar ik de vuilheid, dan ga ik weer zat. Ja. Ron Hezen hoorde u met het nummer Heilige Antonius. En natuurlijk heeft mijn lieve redactie dit nummer gekozen voor mij. Want de Heilige Antonius, daar geloof ik heilig in. Ja, en Ron Hezen als voorbereiding op de uitzending van morgen. Want dan gaat de lijn 1 naar Amerika voor de slotconcerten van Rowan Hezen. Maar nu, in de bus, op de dag van de heiligsten sta ik met lijn 1 tegenover de sint Anna kapel in Molenschot. En praat ik met Paul Spapens, expert op het gebied van volkscultuur... en de heer Peter Derks, pastor, maar ook theoloog, theoloog hier in Molenschot. Goedemorgen, heren. Nou wil ik meteen een heleboel weten. Ik wil eigenlijk meteen weten, wie is nou sint Anna en waarom is ze zo heilig? Maar ik wil natuurlijk ook weten, waarom hebben we heiligen nodig? Zullen we maar beginnen met, waarom hebben we heiligen nodig? Paul Spapens. Um, heiligen die stellen jou in feite in staat... om te communiceren met onze lieve neer. De idee is dat onze lieve neer zo ver van jou afstaat... dat het moeilijk is om rechtstreeks uh, je tot hem te wenden. En dan zijn dus de heiligen die dus, uh, zeg maar ja. ooit geweest zijn zoals jij en ik... dat zijn als het ware de intermediairs tussen mij en onze lieve neer. Dus als ik een vraag heb... Uh, bijvoorbeeld uh, op het gebied van waar Sint-Anna ingespecialiseerd is... dan stel ik haar die vraag uh -huh. in de veronderstelling en de hoop en het vertrouwen... dat zij die vraag van mij doorkabelt aan onze lieve neer. En die regelt het dan even. Als u het zo uitlegt, dan heb ik meteen zoiets van... oh, wacht even, nu ga ik nooit meer bidden tot de heilige Antonius. Want ik persoonlijk geloof niet dat ik een intermediair nodig heb tussen mij en God. Dat kan, maar dat is nu eenmaal zo de, de, de, de werkwijze in het, in het volksgeloof. Dat, mm -hmm. dat het zo in elkaar steekt. En ik zou het toch aanraden om het te blijven doen. Ik <laughs> bidden tot Antonius, want de, die roep je dus aan als je iets verloren bent. Ja. Nou, en dat werkt altijd, hè? Het of, werkt. Het werkt. Klopt. En dus, dus hoe je het ook ziet of hoe je het ook gelooft. Geloof is altijd heel erg strikt, particulier ja. en privé. He, dus, maar zo'n ritueel dat moet je echt blijven gebruiken. Want ja. het werkt. Want ik heb het geleerd. Ik heb het dus geleerd van een uh, christelijk vriendinnetje van mij. En ik was iets kwijt. Ik was mijn sleutels kwijt. En die zei: Dan moet je bidden tot de heilige Antonius. En dan ben ik benieuwd of ik het goed doe. Want ik heb geleerd: uh, Beste heilige vriend, zorg dat ik mijn sleutels vind. Ja, dat is bijna, is dat goed, bijna want het goed. Het rijmt niet. Hè? Oh, Kijk, okay. wat, je, wat je in het volksgeloof de volkscultuur heel vaak ziet, is dat dingen rijmen. zoals ja. bijvoorbeeld een weerspreuk. En, en, en hoe luidt die weerspreuk? Nou, nou de weerspreuken, de weerspreuken die rijmen ook heel vaak. Dat helpt jou namelijk om iets makkelijk te onthouden. Ja. Het rijmpje, het gebed, het volksgebed ten aanzien van de Heilige Antonius is. Heilige Antonius, beste vriend, maak dat ik alsjeblieft mijn sleuteltjes vind. Okay, en, dan, en, dan is, en dan denk ik dus dat het niet zo is dat onze lieve neer dan met een zaklamp loopt bij te schijnen... om, om te, aan te wijzen waar die sleuteltjes ergens liggen. Maar dat het meer een mantra is om jou te helpen, te concentreren. Heilige Antonius, beste vriend, maar, en dan uiteindelijk vind je ze. Oké, okay. dus dat is Heilige Antonius. En we staan hier voor de Anna-Kapel. Pastor Peter Derks, u komt hier uit Molenschot. Anna, wie is zij? Anna is de oma van Jezus. Moeder van Maria. De moeder van Maria. Ja, En heel bijzonder geworden, omdat ze lange tijd geen kinderen kon krijgen. Uh, en daarvoor bad. En, en uiteindelijk die, uh, die kinderen kreeg. Dus uiteindelijk werd Anna geboren. en werd uh, uh, Maria. Maria geboren. Ja. En uit Maria natuurlijk Jezus. En dat is natuurlijk belangrijk, omdat Jezus uh, uit Anna is voortgekomen. Ja, maar als u dat zegt, want dus Anna zelf kon, duurde heel lang voordat ze kinderen kreeg... en ze bleef bidden en toen kwam Maria... betekent dat dan dat alle heiligen dat waar zij voor staan ook zelf iets mee te maken had? Dus Antonius was vaak zijn sleutels kwijt. Uh, nee, want kijk, het, ja, nou, het, het, het interessante aan heiligen... de katholieke kerk die telt van 25 25.000. 25.000? Er zijn is... wel heel veel intermediairs. Inderdaad, maar er zijn ook heel veel noden natuurlijk. En vaak dat je dus een, een beroep moet, uh, moet doen. Maar het interessante aan Maakt de heilige... het werk van God trouwens wel iets makkelijker? Zeker, want, want die kan zich daar dan op concentreren... wat de boodschap eruit doorkrijgt. <laughs> wat het interessante aan de heilige vind ik dus... He, van, van, van wat het volk daarvan gemaakt heeft. He? Ja. En, en, en zo heeft elke heilige zijn specialisme. Uh, en wat het... heeft het volk daarvan gemaakt... Uh, nou, bijvoorbeeld in, in het geval van, van, van, uh, van, van, van Antonius, de patroon van de verloren zaken... er is dus een legende. Uh -huh. Een legende is een verzonnen verhaal, let op. Hè. Ja. En, en het, het heilige wereldje, ja, dat hangt van verzonnen verhalen aan elkaar. Hè. Dus vooral de eerste duizenden heilige de beïndheid van de christendom... daar weten we dus totaal niks van. Ja. Maakt mij niet uit, het gaat mij om het verhaal. Ja. En er is dus een legende... Ja. Want dat verhaal, dat vertelt namelijk de beleving van mensen. Dat is, Precies. Als je, maar wat is dan de legende van nou, Antonius? Antonius is dus uh, de patroon van de verloren zaken. Ja. En er is een legende dat toen hij nog leefde... er was bij een jonge man, bij een ongeval... zijn been afgerukt. Kan oh. gebeuren. Mm -hmm. Dus men bracht de jonge man met dat been bij de aanstaande heilige. Ja? En hij bad en het been zat er weer aan. Dus het verloren been kreeg hij terug. je, dat is wel hem. iets meer dan je sleutels. Ja, maar dat bombardeerde hem dus tot, tot... het patroon van de verloren heilige. En... Ik ga even naar de telefoon, want aan de telefoon hangt Noordin. En Noordin heeft zo zijn eigen heilige. Goedemorgen, Noordin. Hele, goedemorgen. Hi, hey, wie is jouw uh, heilige? Ja, de... Mijn heilige, de vraag werd gesteld, Voor wie is jou een heilige? En mijn heilige is de profeet Mohammed, ik ben zelf moslim. Uh -huh. En ik heb mijn uh, rust in zijn levenswijze kunnen vinden. Ja. Dat is voor mij een heilige. En ik heb een vraag aan meneer in de bus. Ja. Uh, want uh, als christen dan, uh, wordt er gezegd dat Jezus uh, uh, de God is. En dan vroeg ik mij af of je als christen dan ook een, uh, een oma mag aanbidden als er maar één God is. Dat vroeg ik mij, want als dan heilig Anna wordt aanbeden en wordt gevraagd, zoals je dat voorbeeld net gegeven werd voor de sleutel, dan vraag ik mezelf af of dat wel mogelijk is binnen het Christendom. Goeie vraag, dankjewel Noordin. Ik ga naar de pastor, Peter Derks. Het gaat niet om het beeld, het gaat zelfs niet alleen om Anna, maar door Anna wordt God aanbeden. Dus Anna is een symbool van Gods kracht, Gods aanwezigheid. Dus die niet op zichzelf ja Nee, ze is altijd in verbinding met God. En dat geldt voor alle heiligen? Het geldt voor alle heiligen. En, en, en ja. bovendien aanvulling op uh, Peter. Pas. Want ik, ik vind, vind dit dus een heel interessante vraag... van die meneer aan de uh, uh, telefoon. Van, van, uh, uh, kijk, God aanbid je. God aanbid je. Dat is, dat is zo duidelijk als wat. Ja. God aanbid je. En heiligen die vereren En er is dus gewoon een heel groot verschil... tussen vereren en aanbidden. En wat is dan het verschil in de praktijk? Ik zit even... Ja. Nou ja, goed. Kijk, je vereert... vereren lijkt me nog zelfs meer dan aanbidden. Zie Nou ja, of goed. Ik dat verkeerd? Ja, nou dat dat weet ik niet. Dat, dat is dus een, een, een, een, een woordenspel, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar maar er is in ieder geval in mijn beleving. Aha. En, en ook in de beleving, in ieder geval, van, van, van, van, van mijn geloof, het christelijk geloof, is er dus gewoon een heel groot onderscheid ja, tussen aanbidden en vereren. Absoluut. Maar dat is vereren, hè? nou weet ik, nou, noord en zei al, die is moslim. Ik ben zelf ook moslim. En in de islamitische wereld heb je twee groepen. Je hebt de groepen die dus van oudsher geloven inderdaad in het vereren van heiligen. Dus je hebt ook graven, van, nou ja, die heb je van Pakistan, India tot en met Saudi-Arabië. Alleen in Saudi-Arabië bijvoorbeeld worden al die graven van de heiligen worden door de Saoedi's gewoon met de grond gelijk gemaakt. Want de Saoedi's die zeggen. Je mag niemand naast God vereren. Hoe zit dat in het christendom, pastor? Ja, je kunt van heiligen afgoden maken. Ja. Dan zet je ze echt helemaal apart. Maar je kunt ook heiligen zien als de afbeelding van het hoogste wat er is. Of het diepste, want het zit ook in jezelf, ja. van God zelf. Dus het hangt er gewoon vanaf van hoe je daarmee omgaat. Hoe je daar zelf mee omgaat. Ja. Op zich lijkt het me niks verkeerds. Ze laten iets zien van God, maar God is veel groter dan dat. Wij zeggen in het Onze Vader: uw naam wordt geheiligd. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Ik ga even naar een mailtje van Niels Bosman. Die vraagt: Ik vraag me af waarom mensen in heiligen kunnen geloven. Is er een eisenlijst waaraan een heilige moet voldoen? Goeie vraag. Is er een eisenlijst? Hoe word je een heilige? Kan Johan Kruijf die door velen al God wordt genoemd, inderdaad een heilige worden? Uh, moet ik er iets op zeggen? Ja, graag. Ja, ik U weet heb wel, eet alles van heiligen. Nou ja, goed, ik heb <truid> al een heel, heel groot nekel aan voetballen trouwens. We <laughs> ja, kennen uiteraard Johan Cruijff wel. Maar, maar, maar um, ja, kijk, er zijn allerlei voorwaarden. Laat ik het zo zeggen. Ik ben zelf betrokken bij een poging om Peerke Donders uit Tilburg heilig verklaard te krijgen. Wie? Peerke Donders, Petrus Donders. Oké. Okay. En, en wie was dat? Nou, dat, dat is dus iemand die zalig is verklaard. En die ja. dus 200 jaar geleden is geboren. Die 27 jaar als missionaris... Onder de Melaatsen in Suriname werkte. En omdat ah. hij er allemaal gedaan heeft, is hij zalen verklaard. En ja. wij stellen op dit moment poging in het werk om hem heilig verklaard te krijgen. Dus ik zit en uit. hoe doet u dat dan? Nou ja, kijk. Een handtekeningenlijst verzamelen. Na, na, dat, zou, dat zou kunnen. Maar het feit hè, dat Peerke Donders, in deze tijd, die volkomen ontkerkelijk is, ja. eh, nog steeds op een voetstuk staat, en zelfs in Tilburg, de zesde van de stad, de stad van het land met 200.000 inwoners. Ja de populairste postilbe die er ooit geweest is, volgens onderzoeken... dat is in feite de handtekening. Hoe word je dan heilig verklaard? Het Vaticaan stelt als voor, voorwaarde dat er dan sprake is van een wonder... En een wonder, dat is als het ware de handtekening van God van onze lieve Neer. Ja, ik of... verklaar hierbij dat. En wat was het wonder van deze allerbekendste Tilburger? Wij zoeken dus nog een wonder om verklaard te krijgen. Ach, u zoekt maar, nog een wonder. Dus ik doe nu een oproep voor een wonder. Maar toen ja, hij zade, maar ik ga u even onderbreken. Wij zoeken, wij zoeken nog een wonder. Dat vind ik wel heel slap. Ja. Ik bedoel. Dat wonder moet het toch zijn? Je gaat toch niet zoeken naar een wonder? Nou ja, kijk, een wonder, dat is zo bijzonder. Johan Kruijff is wel een wonder, overigens. Ja, dat is inderdaad een voetbaltechnisch wonder. En hij maakt gebruik van de talenten... Daar talent... hoef je niet te zoeken naar dat wonder. Nee, maar hij maakt gebruik van de talenten die hij van onze lieve heer gekregen ja. heeft om, om, om, om te voetballen. Maar vindt u het toch niet raar dan dat u gaat zoeken naar een wonder? Uh, nee, want een wonder is zo zeldzaam. Hè, dus ja. dan... dan... Kijk, dus dan moet je goed gaan zoeken. Nou, kijk, een wonder. Hè, dus dan, dan, uh, want je daagt mij uit. Dus dan neem ik ook even de gelegenheid om het uit te leggen. <laughs> Heel goed. Uh, uh, van, van, uh, dus een, een, een wonder: dat, dat is dus zeg maar dat iemand ernstig ziek is, uh, doodziek. En zonder dat de medische. Ja, ik snap wel wat een wonder is. Dat snap ik wel. Maar, maar vind dat maar zo. Ja. Wat, wat heel ga, belangrijk ja? is voor, uh, voor heiligen, is dat ze dus hele goede dingen hebben gedaan. Hè? Voor naasten. Niet voor zichzelf, ja. niet voor hun eigen carrière. Maar voor mensen die vaak aan de rand van de samenleving stonden. Ja. Zoals maar dat assisten. zijn er heel boel. Dan zouden we miljoenen miljoen. ja, heiligen klopt. kunnen hebben. Maar daar horen inderdaad wat Paul ja. al zegt, wonderen bij. Ik ga even heren naar de, naar, naar de tweets. Want dan kunnen de luisteraars ook meedoen. Uh, Flubland die vraagt: het is toch katholiek en niet christelijk? Zijn heiligen exclusief voor de katholieken? Um, ja. Uh, dus zeg maar, de, de, de heiligen waar we het over hebben... is inderdaad ex niet exclusief. Maar waar ja. we het nu over hebben, bijvoorbeeld Sint-Anna, Antonisch en zo... Maar de andere dat katholieken. Dat zijn, zijn katholiek heiligen. Maar uh, wat heel interessant is... een paar jaar geleden, toen fietsten mijn vrouw en ik... door Turkije en Syrië. Mm -hmm. en dat, dat zijn dus moslimlanden. Ja. En ik was ontzettend aangenaam verrast en verbaasd... dat ook daar dus aan heilige verering wordt gedaan. He, bijvoorbeeld in de buurt van Konia fietsten wij de bergen in... en kwamen in een grot uit waar bijvoorbeeld de zeven slapers... dat, dat, dat is een bepaalde categorie heiligen binnen de Katholieke ja. kerk... waar de zeven slapers hadden gezeten. En er waren tal van moslimmensen uit Turkije... die, die daar ook, ook naartoe gaan. gingen. Ja. En, en nog sterker, hè, bijvoorbeeld ja. aan, aan de heilige verering is heel sterk verbonden... Uh, dus zeg maar bepaalde voorwerpen die, de, die met die heiligen verbonden zijn. En ja. wij waren bijvoorbeeld in Konia in, in een fantastische moskee... Waar, waar ik gewoon me ontzettend ja. geëmotioneerd voelde van wat ik daar ervoer. Dat woed. is de moskee van Jalal Rumi was u, Precies. de mysticus. En daar ja. was die ook als een heilige wordt gezien. Een prachtig kistje met daarin een haar van de baard van de profeet. Ja. He, dus daar vond ik, ja, dat vind ik zulke dat culturele Ja. Ik ga even naar een beller. Meneer Van der Valk. die heeft een favoriete heilige. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie is uw favoriete heilige? Nee. De heilige Christoffel. Welke heilige? Ja. Christoffel. Christopher, die kennen we. Oh, die ja, kennen die heren. Uh, en waarom is dat uw favoriete, favoriete heilige? Nou, dat is de beschermheilige van de reizen. Ja, als ik heel veel in het buitenland zit. Ja. Uh, Spanje, Italië, Frankrijk. Als ik net zoals vroeger had je het uh, CPT nodig, dat is een plaatsje okay. in Italië, heb je een meneer, klein kerkje. Meneer Van der Valk... Dat, uh, ik ga u onderbreken en de reden daarvoor is omdat, dat de verbinding met u heel slecht is. Maar ik, ga het hier, ik heb u verstaan dat u bent van de heilige die voor de reiziger is. Dus dank u wel voor het bellen, maar ik moet u helaas de verbinding verbreken. Dank u wel. De, reiziger, de, de heilige voor de reiziger. Ik heb er niet zoveel mee met Christoffel, maar goed, hij oh. is bekend als uh, degene die mensen... U reist over, gewoon niet zet. genoeg. U zit hier maar altijd tegenover <laughs> Sint-Anne. Ik, ik heb beschermengelen, die zijn altijd bij me. En onder mijn uh, uh, kenteken van mijn auto staat, rijdt nooit harder dan je beschermengel kan vliegen. Dus probeer ik me een beetje aan de snelheid <laughs> te houden, want anders kan mijn engel het niet bijhouden. Maar, maar het interessante van Christoffel... dat is trouwens één van de heiligen die gespecialiseerd is in een veilige reis. Drie koningen bijvoorbeeld, zijn mm -hmm. ook, ook reisspecialisten. Maar Christoffel is een aantal jaren geleden door het Vaticaan... afgevoerd van de officiële lijst van heiligen. Maar die is mateloos populair. En ik kan zeggen dat hier in Zuid-Nederland... nog ja. steeds meer plaatsen, zegeningen plaatsvinden... In, onder, onder het beschermheerschap van Christoffel. Maar je kunt dus ook gewoon afgevoerd worden... Ja, want, want kijk, er is dus een. Het klinkt een, allemaal als politiek. Het Vaticaan nee, bepaalt dat is, of nee, je op dat het is, lijstje komt nee, in die bepaalde nee, manier eraf nee, gaat. Nee, dat is geen, politiek. geen dat, politiek. Dat is een vorm van cultuur. Hè, waar we het hier over hebben, dat is een vorm van cultuur, van volkscultuur. En een onderdeel van volkscultuur is het volksgeloof. geloof. Ja. Het Vaticaan gaat er serieus maar om. Er is dus een groep geleerden. Hè, ja. De zogenaamde Bollandisten zijn dat. En die onderzoeken dus het bestaan. Of heiligen wel of niet bestaan hebben. En okay. van Christoffel is vastgesteld dat hij niet heeft bestaan. Hij Aha. is afgeleid van, de woer, van de, afgeleid van de lijst. Maar hij wordt nog steeds volop vereerd. En dat geeft okay. dus ook aan... Het volk En we reizen steeds meer, dus ik zou voor hem in blijven geloven. Heren, ik ga nog even wat tweets voorlezen. En ik heb nog heel veel vragen ook. Uh, John Coenraads, die zegt... Lijn Radio 1, ik heb mijn vertrouwen in Aertsengel Gabriel. Hij schenkt mij rust en kracht en inzicht. Op hem kan ik altijd vertrouwen en bouwen. Ja, Gabriel, dat was natuurlijk een hele grote. Ehm... Uh, Even kijken. Uh, Adeline zegt, ik bid niet tot de heilige, maar ik heb wel een favoriete heilige, Sint Franciscus. Hij is de beschermer van de dieren en als vegetariër heb ik daar veel mee. Ik vind het zo'n liefert. Vanwege jullie programma en het feit dat het allerheiligen is, heb ik een kaartje voor zijn beeldje gezet. Dat is wel heel erg lief. Sint Franciscus is ook uw favoriet, uh, favoriet ja, pastoor. Ja. ja, al heel lang. Toen ik uh, tien jaar was, zat ik op een basisschool en de onderwijzer uh, die las uh, op het einde van de week altijd een verhaal voor over Franciscus. Ik werd daar heel bijzonder door gegrepen, heeft me nooit meer losgelaten. Uh, en nog steeds ben ik voortdurend bezig met Franciscus. Ik heb een, uh, met een aantal vrijwilligers uit de parochie een musical gemaakt rondom Franciscus. Die hebben we in, uh, in Dongen en in, uh, ja, in Dongen gedraaid. Uh, nou ja, dus ja. Ik maak u regelmatig bekomsten mee. Ja, nou, dierenvriend ook wel. Maar Franciscus uh, raakt mij met name ook omdat hij heel radicaal is. En geraakt wordt door de melaatse, de mensen die aan de rand van de samenleving staan. Ja. En daarin iets ook van God vindt. oké okay. Heren, ik ga u toch nog even vragen over Anna. Want we staan hier voor haar, voor haar kapel. U vertelt, pastor, u vertelt het net al. Anna, daar, kwam je, daar kom je naartoe als je de liefde zoekt. Ik heb hem even Naar opgeschreven. Anneke voor een manneke. Ja, naar Molenschot gaat iedere Anneke om een manneke, iedere manneke om een anneke. Ja. Maar waarom, want u legde net uit, Anna was de grootmoeder van Jezus. Het duurde lang voordat ze kinderen kreeg, dus voordat ze Maria kreeg. Maar nu komen vrouwen hier naartoe voor de liefde. Voor de liefde en uh, Dus haar takenpakket is een beetje uitgebreid. Kinderen. Ja, inderdaad. Ze is uh, volgens de verhalen drie keer getrouwd geweest... en heeft drie keer uh, een kind gekregen uit die relatie. Dus dat zal er ook mee te maken hebben. Ja. Dat ze ook wordt aangeroepen. Aan. Hoe lang komen nou al vrouwen hier naartoe? Die kapel die staat hier al ongeveer 500 jaar. Dus 500 jaar. Ik, het is een schitterend niet... mooie kapel. 500 jaar komen Nederlandse vrouwen hier naartoe? Nee, in het begin was die gewijd aan Maria. Later werd die gewijd aan uh, Anna. En, okay. en, en er, komen dus nog steeds, er komen dus nog steeds vrouwen en jonge meisjes hier naartoe... om, om, om, om een goede relatie te vragen. Ja. En die niet zwanger kunnen worden. En het interessante daarvan is... dit is cultuur vanuit het verleden. Want zoiets moet je vanuit het verleden bekijken. Ja. Toen bestonden nog geen mogelijkheden... om, om bijvoorbeeld een, een vrouw te helpen... om zwanger te worden. En dan kon je alleen maar bidden tot God... en allerlei ja, andere kunstjes ja. toepassen. Dat ja, was, met, met, met, nee, was geen medische zorg. Ja. Dus, en heel veel van dit... Geloof, dit volksgeloof gekoppeld aan heiligen stamt uit het verleden. Ja. He, dus dat, dat mensen een, gewoon een andere mogelijkheid zagen. Ik heb hem voor me liggen. Want als je naar de Sint Anne komt. en dat heb ik nu twee jaar geleden. Voor het, of een jaar geleden voor het eerst gedaan. Als je binnenkomt. het is één, lieve luisteraars. een ontzettend mooi kapelletje. Ja, gewoon heel fijn is het. En als je binnenkomt. staat er een grote tafel met een ontzettend groot boek. En er zijn honderden, intussen al duizenden boeken. In dat boek kun je schrijven. En ik lees u wat voor. Uh, lieve Sint-Anna, help ons dat we vandaag een goede uitslag krijgen in het ziekenhuis. En dat ons mam sterk mag blijven en weer helemaal zal genezen. We hopen dat het kaartje haar zal helpen. En dan zegt iemand anders, moeder Anna, vandaag komen wij hier bidden... dat de grootste wens van, wens van onze dochter en schoonzoon... na haar behandelingen en mislukte pogingen nu wel in vervulling mag gaan. Lieve Anna, help mij om de weg te vinden naar gelukkig en liefdevol leven samen met een partner... Ik raak hier toch steeds weer van ontroerd. Ja, dat mensen nu in deze ja. tijd, dat we dat toch doen. Ze willen toch die deur openhouden, die kier. Ja. Van, uh, wij mensen kunnen het niet helemaal alleen. We moeten het ergens vandaan krijgen. We roepen iets hogers, iets diepers aan. En wat mij ook opvalt, heren, is als ik door dit boek blader... behalve namen als Betty en Bianca en uh, Herman, zie ik ook Aisha, Fatima, Khatija. Ja, klopt. Dus heb, ook niet-christenen, ja. sterker nog, ja. moslima's vinden hun weg naar Anna. Absoluut. Ik heb in 1999 heb ik een uh, boek gepubliceerd... over het hedendaag volksgeloof in, uh, in Brabant. Mm -hmm. En daar heb ik onder andere uh, veldonderzoek gedaan... bij vier kapellen in Brabant ben ik steeds 24 uur geweest. En ik was verbaasd, aangenaam, verrast. En ik vertel dat hier heel erg graag, want ik, ik geloof er ook gewoon heel sterk in... dat ook allerlei moslimjongeren... Daar naartoe kwamen om een kaarsje op te steken. He, dus je ontmoet elkaar in het volksgeloof. He, dat is gewoon fantastisch. Je ja. kijkt in mensen. Ja. Ja. En, en het feit is dus dat mensen daar de verhalen in opschrijven door noden. Dat geeft ook aan, he, men spreekt van een ontkerkelijke tijd. Dat ja. is dan misschien ook wel. Maar het geloof, he, dus het geloof in God of, of in het hogere, dat leeft heel sterk voort. Alleen ja. men gaat niet meer naar de kerk op uren tijd. Men doet dat op een eigen te bepalen moment. Die heiligen die zorgen ook voor, voor, voor verbroedering, als ik het zo hoor. Absoluut, ik vind van wel. Mevrouw Verhoeven, die is 90 jaar oud en die zegt haar favoriete heilige is Franciscus van Assisi. Ik ben naar Assisi geweest, ik ben er helemaal weg van en heb alle boeken ervan. Wie was Franciscus van Assisi? Het was ook een grote mysticus, dat is wat ik wel weet. Ja, uh, ja hij schreef. Maar nou, waren onder... alle heiligen ook mystici, nee. toch? Nou, nee, hoor. nee als... niet per se. Nee, nee Af... zeker niet. Nee. Franciscus van Assisi. Ja, mysticus. Dat is iemand die is diep geraakt door God en er zelf ja. totaal door omgevormd. Een andere mens daarvan geworden. Dus Franciscus was eerst, uh, hij was de zoon van een rijke lakenkoopman. Hij had het heel erg goed materieel, uh, mankeerde er niks aan. Maar hij uh, zag uh, mensen die dingen tekort kwamen, melaatse mensen ook. En uh, daar werd hij heel diep door geraakt en daar werd hij een andere mens van. Ik, in verband met de tijd hier, want ik ben er al bijna doorheen. Nog heel kort, u had, uh, Paul, u heeft een voorbeeld voor alle mensen, alle luisteraars die hun huis in de verkoop hebben staan. Ja. En het te ja. lang duurt. U heeft een tip: Wat moet je doen als je wil dat je huis verkocht raakt? Ja, nou, dat wil ik wel, dat zal ik vertellen. Maar, maar dat heeft weinig met vals geloof te maken. Dat is namelijk een vorm van bijgeloof. Ja. En wat is heel interessant is, een jaar of zeven jaar geleden... toen de huizenverkoop kelderde... toen zijn mensen zo vanuit het niets ertoe overgegaan... om beeldjes van een heilige Jozef... Eh, op zijn kop, met het gezicht naar de deur van het te verkopen huis... in de rond te begraven. En het heeft een enorme vlucht genomen, hè, want vandaag dag zijn er honderden mensen, in ieder geval in Zuid-Nederland, ja. die dat zo uh, toepassen. Dus heilige Jozef op zijn kop in de grond begraven en dan wordt je huis sneller verkocht ondanks de economische crisis. Nou, ik garandeer niet dat het stelde verkocht wordt, hou op. He. Maar, maar, maar, maar het is een ritueel. Ja, wat heb ik er nee, dan maar, anders dan? Ja, maar mensen die zitten op een of andere manier klem dat kan op alle mogelijke manieren. En ze zitten klem omdat ze het huis niet verkocht krijgen. En dan passen ze zulke rituelen toe. Ja. Dat is interessant. En Jozef is dan de dat is Jozef van Jozef en Maria? Ja, en Jozef dat is onder andere de patroon van de timmerlieden. Ja. Maar dat is ook de patroon van mensen die een goed huis hebben. En, en nou hij, wil niet hij. niet onaardig werkt op... doen, maar een goed huis. Jozef kon Maria niet eens een echt huis aanbieden. Nee, maar, maar, maar dat is in, in de fantasie van het vals geloof. Ja, die gaat op de loop. He, dus Jozef woonde inderdaad in het stalke van Bethlehem. Ja. En daar is uiteindelijk dan dus zeg maar, hij als patroon Precies. van een goed huis het voortgekomen. Hoop, daar gaat het om. wel, heren voor dit mooie gesprek. Ja, en luisteraars, ik blijf geraakt door deze kapel. En door het boek vol wensen van ouders voor hun kinderen, vriendinnen voor hun vriendinnen, zussen voor hun zussen. Kortom, hoop doet leven. En hoe simpel het ook is, het is wel zo. Ik brand zo meteen een kaarsje voor mijn lieve vriendin Annemarie. Nou moet ik niet emotioneel worden, opdat zij nog lang bij ons mag blijven en toch beter wordt. En voor mijn dierbare vriendinnen Sumaya, Petra en Floor. Opdat Anna hen een partner stuurt die in vrijheid en liefde de verbinding aangaat met hen. En een kaarsje voor mijn redactie, voor mijn lieve redactie, die ook allemaal een arm om hen heen willen. Dank u wel, tot morgen.